De prijsvechter houdt met onmiddellijke ingang zijn zes toestellen aan de grond. De getroffen passagiers moeten zelf zien hoe ze terug naar huis komen. Onder meer de luchtvaartmaatschappijen Qantas en Hawaiian Airlines proberen mensen te helpen. Het weer. Overal bewolkt en hierna wat regen of motregen. Het is een graad of vier. Overdag eerst zwaar bewolkt en motregen, maar smiddags droog en in het noorden kans op wat zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Twitteren via apenstaartje nachtzuster en chatten kan ook. www.nachtzuster.net Daar zijn ook alle vragen na te lezen. En er zijn een paar vragen nog helemaal niet beantwoord. Dus mocht je er verstand van hebben, bel dan alsjeblieft even naar 0800 1121. Zo wil Erik heel graag weten hoe het zit met die sliertjes in glazen knikkers. Volgens mij noemden wij ze vroeger Mexicaantjes. Maar van die grote knikkers met een kleurig sliertje erin. 0800-1121, als je weet hoe die knikkers gemaakt werden. En wat die sliertjes dan zijn. Was dat ook glas of was dat iets anders? Dat wil Erik graag weten. Uh, Henk wil weten hoe de toestand is bij Harderwijk met het kruiend ijs. Ik kan me niet voorstellen dat er niet iemand is die dat weet. 0800-1121, als je weet hoe het gaat met het kruiend ijs op het IJsselmeer. Nou, Kiek had het verhaal over de ellebogen van haar vriend... die volgens uh, diverse medische specialisten niet te behandelen waren. Maar de keuringsarts zei dat hij gewoon weer aan het werk kon. Wie heeft er dan uh, voorrang, de keuringsarts of de medische specialisten? En Bert, die wil heel graag meer weten over de mondelingen overeenkomsten, Maar volgens mij is die vraag toch wel flink beantwoord, zojuist door Koen. En dat betekent dat ik alleen nog op zoek ben naar het gedicht voor Janine. Het gedicht over de zieke mevrouw die uh, vertelt aan haar verpleegkundige dat ze hoopt dat ze haar nog wel ziet staan. Een gedicht dat Janine ooit zag hangen op het toilet van het verpleeghuis waar ze werkte. En mocht je de tekst kennen, mail het naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl of bel even naar 0800-1121. 4 over vier is het inmiddels. Traditioneel het moment dat we bij uh, Nachtzuster op Radio 1 een discostamper draaien. Tegenwoordig kun je op nachtzuster.net ook nog meebeslissen welke discostamper het wordt. Heb je dat niet gedaan, geeft het helemaal niet. Kun je thuis gewoon nu lekker meedansen op Patrick Hernandez. I'm up Born to be Alive. Patrick Hernandez was dat de discoplaat van vandaag. Paul, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Goedemorgen. Zeg het maar. Um, nou, in het vorige gesprek heb je eigenlijk al aangegeven... dat Koen uh, jouw vraag wel redelijk goed beantwoord had. Ja. Uh, ja, in, in deze klopt dat ook wel. Het moet onomstotelijk bewezen worden dat het... Uh, Rechtmatig verkregen bewijs is. En als dat niet zo is, dan is er geen rechter die, uh, die zich daaraan gaat wagen. Nee, ja, ik dacht vroeger altijd met mondelingen overeenkomsten. <lacht> ik moet dit soort dingen ook helemaal niet vertellen. Maar dacht ik altijd van ja, een, uh, uiteindelijk een rechter die kan wel, uh, die hoort wel de redelijkheid van het ene verhaal. Ja, maar maar dan ga je, je dus vanuit. Ja, precies. En uh, ja, dan word je wat ouder en iets wijzer en dan zie je mensen met het grootste gemak de grootste leugens vertellen... en uh, andere mensen stamelend en stotterend... en met in de rode vlekken de waarheid vertellen... en dan denk je, ja, inderdaad. Dat, ja. dat moet toch op een of andere manier bewezen worden. Maar weet jij, dat is een getuige dan al bewijs? Mm, nee. nee wij hebben, ik, ik kan uit ervaring spreken dat dat, dat, dat niet zo is. Um, We hebben zelfs een keer een gesprek opgenomen... En dan moet je op voorhand moet je aangeven dat je dit gesprek op gaat nemen. En Dan moet diegene ook duidelijk aangeven met naam, adres, gegevens... dat hij akkoord gaat met het feit dat het opgenomen wordt. En dan kun je het pas uh, aandragen bij een rechtbank. En dan gaat de rechter zich er nog over buigen en is de kans nog heel groot... Dat, uh, dat dat niet uh, ontvankelijk wordt verklaard, omdat een advocaten zijn tegenwoordig zo slim. Ja. Die, uh, die gaan dan met woordspelingen gaan, uh, de boel onderuit trekken. En, uh, ja, wordt een heel lastig verhaal. Een handtekening, dat is een handtekening, daar kun je nu onderuit. Maar uh, een mondelinge overeenkomst, ja, dat wordt heel lastig. Ja. Dus uh, Koen heeft eigenlijk het, uh, het, uh, het, uh, het doelpunt al gemaakt, want ja. zo is het ook eigenlijk. Nou, dat duidelijk. Is een heel moeilijk verhaal. Ja. Nou, dan kunnen we in ieder geval uh, kunnen we de vraag van Bert toch wel gevoeglijk als uh, beantwoord beschouwen. zet ik daar een kruisje doorheen. Goed zo. Heb ik er nog maar drie over. Dank je wel, hè. Oké. Okay. Goedenacht nog. Hoi. Ja. René, goeienacht. Goeienacht, Arvith. Hallo. Nou, hallo. Um, ik had een vraag. Nou, daar ben ik um, voor. In de, de wat nieuwere auto's heb je tegenwoordig een uh, metertje zitten... die aangeeft wat de temperatuur buiten is, onder nul, boven nul... Maar de wat luxe, die geven ook aan van: hé, hey, denk erom, het is glad. Dan krijg je zo'n sneeuwvlokje erbij. Eerlijk waar? Ja. Dat vind ik handig. Ja, dat, je hoort al waar ik in rijden dat ik dat niet weet. Ja. <laughs> ja. ja. Ja. Maar, mijn vraag is dus: hoe weet dat metertje dat het glad wordt? <laughs> en ik heb wel een vaag vermoeden, maar ja, dat is alleen maar een vermoeden natuurlijk. He, dat hij dat de luchtvochtigheid meet, bijvoorbeeld. En, en ja. Maar ik, ik zit dus dagelijks op de weg en uh, ja, ik heb dan zoiets van: uh, ik heb stukken erbij zitten dat hij aangeeft van het is nu min 5 of zo. En uh, 200 meter verderop krijg ik in één keer een sneeuwvlokje erbij. En uh, twee kilometer verderop is het sneeuwvlokje weer weg. Wauw! Dus en, ja, wat, hoe geeft dat metertje, want dat is een metertje die dus aangeeft dat, dat het koud is. Yeah. Maar hoe geeft dat metertje aan? Uh, of is mijn vermoeden juist, zeg maar, dat het dus ook de luchtvochtigheid kan meten of zo? Waardoor die dus aangeeft van, hé, hey, het is nu vochtig en het vies, dus het is glad. Ja, of hij belt heel snel even met het KNMI. Ja. Stiekem. Dat is ook een optie natuurlijk, maar nee, dat, uh, ja, dat, dat, was, dat is eigenlijk mijn vraag. Maar rijd jij in zo'n gloedje nieuwe auto, René? Of is dit alweer een nieuwigheidje uh, ja, uh, van de afgelopen twee jaar? Ja. Ik rijd uh, vrachtwagen. En, en die, uh, die is van mij dit jaar. Oh, een nieuwe vrachtwagen? Ja. En is die van jezelf of is die van de baas? Uh, nou ja, hij is van de baas hoor. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ik mag daarmee rijden, zeg maar. Cool. Heeft, ja. hij nog meer, uh, heeft hij nog meer dingen? Kan of hij nog ook, uh, kan hij zelf uh, uh, koffie zetten? Dat soort dingen. Uh, nou ja, dan, ik, ik heb er een koffiezetapparaatje, dat wel. Ja. Ja. Nou, ik, het klinkt zo luxe, dat sneeuwvlokje, dus ik vroeg me af of je nog meer luxe in huis had, maar dat was het. Uh, nee hoor, ik, heb, uh, ik kan alles meten eigenlijk. Je kan het gewicht meten van de lading oh. en uh, van de aasdruk, alles geeft je aan. En uh, ben je volgeladen nu? Nee, ik heb, ik heb een uh, pelletje of drie, vier erin. Het laatste restantje neem ik nog even mee. En, en uh, wacht even, hoor. heb je lege pellets? of staat er iets op die pellets? Uh, er staat ook wat op. <laughs> Dan ging ik even zitten hoor. Ik zak altijd een beetje onderuit zo uh, na vieren. Maar voor Raad wat yeah. hij rijdt moet ik altijd een beetje rechtop zitten. Moet ik even echt uh, me volledig concentreren. Ken je yeah. Raad wat hij rijdt? Sorry? Ken je Raad wat hij rijdt? Ja, ken ik. ken ik. Mooi. Want ik ga nu raden wat er op die, op die vier pallets ligt. Ja. Yeah. Kun je het eten? Nee. Um, heb jij het thuis? Uh, ja. Uh, in de woonkamer? Nee. In de tuin? Nee. In de garage? Nee. In de slaapkamer? Uh, ook niet. Hoeveel nou, ruimtes heb je? Dat is niet helemaal waar. Mijn kinderen hebben het in de slaapkamer. De kinderen hebben het in de slaapkamer. En ik zelf niet. Maar ik heb het zelf ook. <laughs> en jij hebt het in de badkamer? Nee. Nee. Oh. Jij hebt het. Um, ja, waar kun je het dan nog bewaren in de schuur? Nee. In de keuken. Nee. Ja. Had ik had de ja. keuken gezegd, toch? Nou ja. Nee, had je dat gezegd, keuken? Maar de jouwe ligt in de keuken en die van de kinderen liggen op de slaapkamer. Ja. Ja, ze staan. <laughs> Shit. <laughs> uh, ze staan. Dus die jou. Heel... Sorry? Nee, ik wil het raden nu. Je ja. elektrische tandenborstel. Nee. Oh. Um, je gewone tandenborstel? Ook niet. Uh, lampen? Nee. Uh, waar is het gemaakt van hout? Nee. Van glas? Um, er zit een stukje glas aan. En het hoofdzakelijk is plastic. plastic? En, en, en software spullen gebeuren. Nou verklap ik het eigenlijk oh, al een beetje. Oh, echt waar? Heb je vier pallets met computers? Ja. En moet ik nog doorraden of, of zijn het gewoon computers? Het zijn computers. Jee! En je hebt me helemaal niet verschrikkelijk geholpen. Ja, ja. Maar ja, jouw nee, kinderen nee, hebben nee, gewoon nee. allebei een computer in hun kamer. Eh, uh, ja. Van de vrachtwagen gevallen wil ik nu zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Nee, dat wordt allemaal bijgehouden, hè. Dat, uh, ja, dat, altijd, dat, niet meer nee, dat staat allemaal naast het sneeuwvlokje. Wat uh, ja, hoeveel ja, erin zit en ja. waar ze naartoe gaan. Maar, uh, goh, wat een luxe kinderen heb jij, René. Ja, vind je? Ja, toch? Nou, ik denk dat de, van, van de meeste gezinnen met kinderen, toch wel uh, één of twee kinderen, als je die hebt, dat toch meestal wel uh, kinderen ook wel een computertje hebben. Het, is, het zijn geen nieuwe, maar... Nee, precies. Dat, uh, ja, en tegenwoordig, de kinderen die sparen ook wel, hè. Tenminste, mijn kinderen sparen. Ja, ook en de... ik zit veel te jong te denken, want hoe oud zijn jouw kinderen? Uh, 18? Bijna, bijna 18 en ja. 14. Ja, nee, dan is het helemaal zo gek nog niet. En die van jou staat in de keuken? Die van mij, ja, ik heb een, een woonboerderij, zeg maar. Dus ik heb een woonkeuken. Oh, oké. Okay. dan en ik is heb dat een de... woonkamer, maar daar heb ik geen computers staan. De computer is dan een gezellige plek, dan zit je zo'n beetje te computeren. Terwijl er ja. ondertussen de aardappelen staan te koken. Heh. Ja, bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Een en al gezelligheid. Nou, rij voorzichtige. Nee, ik ga op zoek naar iemand die mij kan vertellen hoe uh, het metertje in jouw vrachtwagen weet dat het glad is. Ja, ja. En met die knikkers, hè. Ja. Ik heb een vermoeden dat er gewoon een soort kleurstof in gedaan wordt. Ja, dat zal. Mus. Maar ja. Dat was het ja, er zit een kleurtje in, dus dat zal inderdaad iets met kleurstof zijn, ja. Ja. ja. Nou. Ik ben, ik ben nog steeds benieuwd of iemand weet hoe die knikkers ik gemaakt ook. worden. Ik vind het beer interessant. Dankjewel, René. Okay, ik ga weer luisteren. Goed zo, rij voorzichtig. Doe ik. Dank hoi. Je wel. is het glad? Nee, nee hè? Nee, nee hoor. Nee. Nou. Oké. Okay. <laughs> nee moet je zeggen, 5,437 graden is het. Ja, ja, ja. Goeie reis. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ja, Hi. met John. Hallo. Hallo. Wat een vraag? Nou. Uh, als je water kookt met een waterkoker, ja. en je hebt hem net schoongemaakt met schoonmaakazijn, ja. en dan uh, en ben je bij echt helemaal goed schoongemaakt, dan duurt het vaak, als je daarna gewoon koffie gaat zetten, duurt het veel langer voordat het weer gaat koken. Echt waar? Als, voorheen, als dat, ja, dat is mijn ervaring. Oh. Ik drink nogal vaak koffie en ik ben nogal, uh, ja, nogal, uh, nogal zenuwachtig en zit te wachten. wat duurt dat nog allemaal lang, als ik hem schoon heb gemaakt, dan... Het lijkt alsof het uren duurt. Maar altijd als ik hem schoon heb gemaakt, met schoonmaakazijn is dat. Oh. Dat duurt veel langer. Maar... Dat moet ideefiek zijn. Maak je dan uh, oploskoffie? Ja. Oh. En, en hoe vaak doe je dan zijn in de waterkoker? Uh, eens, twee, twee weken of zo maken we goed Ja, Ik heb dat ja? ergens gelezen dat dat moet. Ik moet <laughs> soms soms dan denk ik wel eens dat hele huishouden. Ik vind het maar een tijdrovende oh. bezigheid. Maar inderdaad, één keer in de twee weken, ja. Ik vind het zo raar, dat. Maar en dan, en dan, dat herken ik ook wel, want ik heb een nieuwe waterkoker... en die duurt veel langer dan die oude. En dat, dat kan dan voor je gevoel, duurt dat echt... sta je een half uur te wachten tot hij gaat koken. Ja, ik heb hem toevallig net zo gemaakt. Ik stond weer te wachten. Ik weet, daar gaan we weer. Nou, ga ik even bellen. Nou wil ik het weten. Gewoon. Ja, wat raar, maar is dat... heeft... misschien de... Nee... Ja, want als je één keer in de twee weken schoonmaakt, dan, dan zet de, de kalkophoping zet ook niet echt zo in de dijk natuurlijk. Ja, maar je ziet het ook, als je een tijdje niet schoongemaakt en je kijkt erin, dan zit er een partij rotzo in kalk en zo, dan denk je, jezus man, ja. moet ik dat opdrinken? Maar niet al opdringen. binnen twee weken, John? Wat, waar ja, woon jij, dat je zulke verkalkt water hebt? In Den Haag, water oh. hè? Ja, dan krijg je dat. Kalkwater. Ja, hard oh. water. Ja. Dan zie je allemaal kalk erin zitten man. Ja. Nou, en dan als het schoongemaakt is, dan duurt het langer voordat het water kookt. Ja, ik doe ze min mogelijk water in, maar anders duurt het nog langer. <laughs> Je bent echt een beetje ongeduldig. Ja, dan komt het ja. er veel koffie wat ik drink, ook drinken. ook wel ongeduldig. Ja, dat is ook allemaal helemaal niet goed. Oh, koffie. Oh, nou, is er is een. Koffie. Nee, ja, ja, lekker, koffie. Maar ik ben ja. graag. Noem <laughs> maar een cappuccino. Nee, maar, de, uh, um, want we zijn. Eigenlijk is het gesprek wel klaar, toch? Ja. En, en dan draai ik een plaatje, want het is al bijna twintig over dus ik ben er aan toe. Maar ik denk dat de koffie, er zijn echt mooie liedjes over koffie. Ja, ik weet het. Maar, maar ik ben, het probleem is, ik ben ontzettend toe aan iets Nederlandstaligs, want dan heb ik de hele uitzending nog niet gedraaid. Koffie, koffie, lekker maar koffie. Oh, nou dan zeg je zoiets. Ja, want ik dacht natuurlijk meteen weer een uh, hey, kopje koffie. Maar die heb ik echt al honderdduizend keer gedraaid. Maar koffie, koffie. Ja, dat is natuurlijk geen liedje. Dat is een reclame. Is het een volledig liedje? Van ik dat nou ook een uh, keer. Inca Marina of zo? Inca Marina, ja. Nee, ja. ik deed een gok. Nee, die is nee, het niet. Nee, koffie. Nee, het is Rita Corita is het. Rita ja, ja zeg maar ja, want ik zie map op de map chat map zeven keer Rita Corita ik, voorbij. Je zult wel gelijk hebben. <laughs> dat dat lijkt me al, mee, ik, ik wou dat er meer mannen waren die dat zeiden. Je zult wel gelijk hebben. Ja. Nou, even kijken. Heb wacht, ik kijk even in de computer of ik Rita Corita. Ik weet niet of ik die erin Rita heb staan. Is, ja, Rita Corita. Hoor. Even kijken. Ik weet ook nooit hoe je dat schrijft, of je dat met een K of met een C schrijft. En dan moet het ook nog koffie koffie heten natuurlijk. Maar ik ga wel even zoeken, John. Je hoeft er niet op te blijven wachten, hoor. Nee, hoor. Maar mag ik je hartelijk danken voor je vraag? Ik ja ben hoor. benieuwd of iemand een antwoord door gaat geven. Ja, oké. Okay. Bedankt. Dankjewel, John. Oké. Okay, 0800 -1 -1 -1. Als je weet um, uh, hoe het komt dat het altijd iets langer duurt... Dat het, uh, voordat het water voor de koffie kookt... in de waterkoker van John, als hij hem net heeft schoongemaakt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 als je mijn oor op de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakkie koffie Wat knapt de mens daarvan op dat kan ta.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 Je kan heel lang leven en je blijft ook gezond als je mij nu de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie, wat kan op de mens daarvan op. Ha, gevonden Rita Corita en koffie, koffie. 0800 1121. Als je meer weet over kruiend ijs in het IJsselmeer bij Harderwijk... Hoe gaat het ermee? En als je weet hoe die sliertjes in die glazen knikkers kwamen... of komen nog steeds... 0800-1121. Um, René wil nog graag weten hoe zijn auto weet dat het glad is op de weg. Want uh, hij heeft dan een sneeuwvlokje. Laat hij dan zien in zijn dashboard... En uh, John wil weten hoe het kan dat zijn waterkoker langer doet over het laten koken van water... als hij net schoon is gemaakt met schoonmaakazijn. 0800-1121. Arthur. Hallo, Astrid. Hallo, goeie. Wat is het bij jou? Het is bij mij nog avond. Het is hier vijf en half twaalf. Ach, heerlijk. En hoeveel graden is het bij jullie? Uh, ik denk een graadje of 27, 28. Oh, Arthur, wat heerlijk. Ja, het is heerlijk. Ja, En hier woon ik en hier, ja, hier geniet ik iedere dag van. Maar je zit op Curaçao, of niet? Ja, daar woon ik, ja. ja. En waarom ja, woon je daar? Ja, er wonen hier mensen. Raar, hè? Ja, maar niet allemaal die klinken alsof ze net zijn vertrokken uit nou, Veenendaal. ik woon hier wel al vanaf 19, uh, 1980. Ah, Lekker. Ja, ja. En maar waarom ben je er ik gaan wonen hier, dan? Als jurist. Ik ben hier uh, naartoe gekomen als jurist voor drie jaar. En ik vond het zo leuk dat, uh, dat, ik, dat ik... Ja, iedere keer is het langer ge geworden. En nu ben ik gewoon Antillianer geworden. Nou, ik nou, kan me er iets bij ja. voorstellen met 27 graden op uh, ergens in uh, februari. Heerlijk. Ja, ja, ja, ja, het is heerlijk. Dat is... Uh, ik ben altijd weer blij dat ik terug ben op Curaçao. Want ik ga best wel ve veel in het eiland af. Maar ik vind het heerlijk om weer terug te zijn, altijd. Nou, het klinkt heel goed. Maar in ik, heb een, ik heb een probleem als dit. Oh jee, nou zeg het maar. Ja, en hopelijk kan jij me helpen. <laughs> ik heb altijd als kind al geleerd dat als ik mijn haar moest wassen. en dat deed je als kind één keer per week. Maar, uh, nu doe ik dat al jarenlang, iedere dag. Uh, dat je dat met shampoo moet doen. Waarom moet je dat nou weer gewoon met shampoo doen? Waarom kan je dat niet gewoon met, uh, met zeep doen? En dan zeggen ze, ja, dat ontvet. Ja. ja Morula. Ik wil juist dat mijn haar ontvet wordt. Want als ik het niet zou wassen, dan wordt het hartstikke vet. Dus ik vind dat prima dat het goed ontvet. En dan mijn tweede vraag, die heeft daar alles mee te maken. Dat is uh, conditioner. Niet, ja. Is dat nou gewoon bullshit of... Dan praat we over build-up van shampoo. Nou, ik was mijn haar hartstikke goed. Ik heb nog nooit iets van build-up in mijn, in mijn haar uh, gevoeld. Maar dan moet ik ineens dat weer met conditioner uh, gaan veranderen. Is dat nou onzin of zit daar, zit daar echt maar, een waarheid achter? Maar wat, wacht even hoor. Wie zijn ze en wat is build-up? Want ik, heb, ik, ik weet niks van build-up. Oh. Nee, sorry. Nou, build up zeggen. Ze zeggen als je je haar was met shampoo ja. of met zeep, dat je dan op een gegeven moment iets in je haar krijgt wat ze build-up noemen en daar moet je die, dat staat op de gebruiksaanwijzing van de conditioner. Oh? Ja? Ja, dat weet, dat weet ik niet. Ik ga het eens lezen. Nou, misschien staat het op de Antoniaanse. Ja, maar, de maar dat is een typisch uh, Antoniaanse ja. uh, conditioner, ja. Zo. Ja. Ja. Nou, ik... waarom niet gewoon met zeep? Ik was mijn voeten met zeep, ik was mijn oksels met zeep, ik was mijn gezicht met zeep. En waarom moet ik nou ineens mijn haar met iets anders wassen? Maar heb je wel eens geprobeerd om het gewoon met zeep te wassen? Ja. En hoe voelt het dan? <laughs> Prima. Nou ja, dan was het dan gewoon lekker met zeep, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> ja, maar goed. Nee, uh, maar ik was... heb... Nee, maar... Dat lost dan het probleem wel op, maar daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord. Nee, maar ik, ik bij mannen, ik weet niet zo goed hoe dat werkt bij mannen, maar bij, uh, bij mij en mijn dochters, kijk, wij hebben alle drie heel erg lang haar. Ja. Als ik dat niet met shampoo was en dan nog eens een keertje met conditioner, dan dan kun je de knopen, kun je, krijg je er nooit meer uit. Daar oh. zit een goedje in, waardoor die knopen zeg maar, er makkelijker uit te borstelen zijn. Dat zit in die conditioner? Ja. ja. En wat ik wel eens okay. doe, maar dat moet je niet verder vertellen. Wat ik wel eens Aha. doe bij mijn dochters, want die gaan schreeuwen als ik het uitspoel. Dus dat doe ik dan wel eens het haar wassen met alleen conditioner. Hmm. Maar haar we worden ook nooit echt vies. Jij ligt natuurlijk de halve dag in de zee... met zout water en ja. zo. Ja, ja, ja. Dus ja, dat precies. precies. maar ja. Maar heb je, heb je... heb je lang of kort haar? Ik heb... Euh, <laughs> nou, ik ben... Zelfs een beetje kalender. Mijn kruin begint al behoorlijk dun te worden. Ja, dan kun je gewoon met Misschien zeep het... even met zeep over het dat bolletje... Dat komt door die zeep natuurlijk. Ja, <laughs> ja dat komt door die zeep. <laughs> Had ik het dan toch maar met shampoo gedaan. Nee, maar okay. wat is het verschil tussen zeep en shampoo en conditioner? Dat wil je eigenlijk gewoon weten. Ja, ja. ja ik vind ja, het een goede ja. vraag. Oké. Okay. Ik, ik, ga, ik ga meteen de gebruiksaanwijzing lezen thuis. Ik ben heel benieuwd. Maar misschien is er iemand die ons even bij kan praten. 0800-1121. Blijf je luisteren, Arthur? Astrid, ik ben jurist. Dus ik kan je misschien ook nog helpen met het oh, ja. antwoord op vragen. Ja, nou ja, ja, eigenlijk zijn ze al een beetje beantwoord. Maar klopt het dat een getekende fax alleen rechtsgeldig is... als de ontvangende partij al in bezit is van een uh, authentieke handtekening? Het kan zijn dat dat afgesproken is, het kan zijn dat dat neergelegd is in algemene voorwaarden. Maar in principe is iedere overeenkomst geldig als er toestemming is gegeven door partijen. En dat kan gebeuren schriftelijk, dat kan mondeling gebeuren. Soms moet het bij notariële akten gebeuren. Maar heel vaak is helemaal geen acte daarvoor nodig. En wat jij zei is heel erg waar. Dat zit je natuurlijk wel met je bewijs. Probleem. Maar ik kan mijn auto gewoon mondeling verkopen. In de kroeg kan ik die verkopen, daar hoef ik niks voor te tekenen. En dan heb ik een geldige uh, koopovereenkomst. Maar als ik, als ik tegen jou zeg van uh, wil je mijn auto kopen? Jij zegt ja. Ja. En jij zegt morgen nee. En je zegt ja, ik heb, heb ook ik nooit ja te... gezegd. Ja. Wat dan? Nou, dan, bedonder ik, dan bedonder ik de boel. Yeah. Dus daarom is het altijd wel goed om het tenminste op een bierveeltje te zetten. Yeah. <laughs> maar het is niet nodig. Okay. Want het kan zijn dat er getuigen bij geweest zijn. Uh, iedereen heeft het gehoord dat ik uh, dat die auto van jou kocht voor, uh, voor, voor 10.000 euro. Ja, maar ik heb hier uh, Nico de technicus en die zegt ook dat ik gelijk heb. Hij is geen jurist. Nee, dat is waar. Dus jij hebt dan uh, weer meer... Maar, maar... Um, <laughs> Uh, wat wou ik nou nog vragen? Ik had best een de belangrijke de vraag hierover. Een overeenkomst, een overeenkomst kan uh, vormvrij tot stand komen. En vormvrij tot stand komen, zegt de wet, daar is geen vorm voor nodig. Geen voor nodig. Kan op iedere manier kan die tot stand komen. Ja, maar dat is zolang maar, het goed gaat. Behalve hele specifieke uh, overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld koopovereenkomst... ...en allerlei actes waarvoor een notariële acte nodig is. Zoals bijvoorbeeld de overdracht van onroerend goed. Maar het hele verhaal van Joke, wat je misschien gemist hebt... ...want dat is inderdaad ook... Op... Nee, ik heb alles gehoord. Oh, wauw. Maar Joke, die heeft dus... Dat is echt heel vals. Die heeft iemand aan de telefoon ja. die zegt van... ...nou je wil het dus niet, wil je nog even tekenen? Die stuurt een ja. fax, die zij tekent... Ja. ...waarin staat dat ze het wel wil. Ja, dat is een, dan is er dwaling. Ja. Dat is heel wat anders... Dan, is dus, dan heeft zij, zij moet het aantonen dat ze gedwaald heeft. Dat ze uh, uh, op dat moment iets tekende waarvan zij de strekking niet wist. Uh, niet ja. Nou, ik denk dat ze nog goede kans maakt ook. Want ik uh, denk dat ze wel vaker dit soort akkevietjes aan de hand hebben. Van best. Ja. Nou, goed, ze gaat het wel zien. Ik ga ophangen, Arthur. Daarin lopen, oh. lopen Antilliaans recht en Nederlands recht helemaal parallel. Oh. Hm. oh. Nou, bedankt. Okay. Zit je nou te gapen? Het is pas dus half twaalf. Nee, ik zit niet te gapen. Oh, ik dacht even te horen dat je aan het gapen was. Nee! Nou, mijn excuses. Hé, <laughs> <laughs> hey, Arthur, no tot de problem. volgende keer, hè? Oké, okay, dag. Dag. 0800-121. hello. Ja, goeie nacht. Ik moest wel heel erg lang wachten voordat ik uh, doorverbonden werd naar u. Ja, maar ik praat het is zo. Te lang. Ik heb uh, u een tijdje geleden opgebeld omdat ik uh, iets had uh, te vragen over doorbreken van mijn stem. En uh, ik weet niet of u mij nog kunt herinneren. Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Hoe gaat het? En, Want je ging zelf een concert organiseren. Maar we ik, toen? Ja, maar ik, mijn, mijn vraag gaat nu over iets anders. Maar ik wil wel kort iets zeggen over uh, uh, dat concert organiseren. Daar ben ik mee bezig. En het gaat dus ook de goede kans op met uh, uh, mijn stem en alles en zo. Maar ik wil er nu vragen of ik daar de volgende keer wat over mag komen we vertellen in uw uitzending. oh of nou, of dat ik nog een keer terugbel. Ja. Maar ik was nu nieuwsgierig naar een hele andere vraag. Maar vindt u dat goed dat die andere vraag. dat gaat over adeldom, dat ik die ook mag stellen hè, aan u? Nou, het wordt wel het, het wordt wel heel veel nu, hè? Ja, nee, maar het, ik heb natuurlijk wel uh, de vorige keer gevraagd over het doorbreken. Ja. En toen had u een meneer aan de telefoon die uh, uh, uh, iets deed met platen en zo. Ja. hè? Ja. Daar was ik nog wel heel nieuwsgierig naar. Want uh, als ik zover ben dat ik in die richting iets wil doen, mm -hmm. dan heb ik misschien ook nog wel uh, contacten nodig. Ja, maar dan ben ik er gewoon nog hoor. Ja? Ja, de, de Marcelo, dat komt goed. Want dat was Erik Diekep die toen belde. Oh. Die had adviezen voor je. Nee, ik hou het allemaal bij. Ik heb hele administratie hier. Maar je zou, ja. je zou eerst zelf iets gaan organiseren. Ja, ik was van plan om zelf een concert te gaan organiseren ja. Ja. En, um, en nu, en nu um, is dat wel in het stadium. Ja. Ik ben nu nog op zoek naar begeleiding en naar een plek ja. en, en dan ga ik zelf affiches maken en reclame maken. En ja. de bedoeling is dat ik dan um, uh, uh, iets groter aanpak dan ik de vorige keer heb gedaan ja. toen ik een heel klein zaaltje gehuurd. Ja. Nee, maar... maar dat is goed, maar daar, daar praten we dan over, want nu zitten we over iets te praten. Weet je, het effect van dit soort dingen is altijd dat er drie mensen zijn die denken, oh leuk, wil we wel naar die Marcello, maar er is nog helemaal niks. En tegen die nee, nee. tijd dat er dan wat is, dan is het helemaal weer weggezakt. Dus dan bel je gewoon tegen die tijd dat dat allemaal geregeld is, bel je nog een keer terug. En dan uh, maak je even reclame voor je concert en dan uh, okay. is het leuk. Maar je wou nu iets vragen over adeldom. Ja, ik wil namelijk iets weten. Ja. Uh, adeldom, uh, ik, ik, ik interesseer me heel erg voor genealogie... Ja. en voor een uh, uh, stamboomonderzoek. En uh, uh, of je dan van adel bent of niet, daar ben ik al heel ver mee bezig. Nou heb ik daar op, uh, heel weinig gevonden. Maar nu heb ik ook begrepen dat uh, de Nederlandse adel... Uh, uh, die dat moet uh, toekennen, en, en niet meer verleend wordt. Dus ik heb begrepen dat adeldom niet meer uh, toegekend wordt... Maar nou snap ik één ding niet. Een meisje dat met een graaf trouwt. Of een vrouw die met een baron trouwt. Die wordt barones. En zelfs een, een vrouw die met een prins trouwt. Die wordt prinses. Kijk maar naar ons koningshuis. Mm -hmm. En dat meisje hoeft helemaal niet van adel te zijn. Maar ze wordt wel prinses. Of Vin Of vreul, of Hoe je het ook mag noemen. Maar is het nou ook zo dat. Uh, als ik met een. Uh, als als man zou trouwen met een graaf. Of met een. Uh, een, een, een baron of een prins. Word je Oeh. dan ook prins? Oeh. Want het is zo, ik heb gehoord... dat degene met wie je trouwt... dat je die naam en je titel mag voeren. Dus als je van Be Benting heet... van baron van Benting werkt veel. Ja. En je, je heet maar heel gewoon... Van der Wals, ik. Maar ja. je trouwt echt letterlijk met iemand die van Adel is. Dan mag je als meisje. Mag je de titel van je man dan ja, voeren? Ja. Ja. Dan ben je. Ge, je heet van onder, maar je bent dan. Of je, heet, je hebt een hele gewone naam. Maar je bent dan plots van van weet ik veel wat. Hè. Maar als je dan als man. Noem maar wat. zou trouwen. Wat tegenwoordig ook mag. Ben je dan ook. Mag je dan ook. De, de barontitel of de graaf ja. van die voeren. Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, nee, de vraag is me volstrekt duidelijk. Alleen heel even nog de kanttekening. We hebben het er dus niet over dat jij wilt trouwen met een barones of een prinses. Jij wilt trouwen met een baron of een prins. Precies. Dus als ik een prins <laughs> tegenkom in Liechtenstein. En oh, uh, daar lopen nog heel wat um, prinsen rond die nog niet getrouwd zijn. Ja. En die valt op mij. En ik trouw ja. daarmee. Uh, nou, dan kan ik misschien drie achternamen achter mijn Zou naam het al, en... is het al Is het al eens gebeurd? Een uh, homoseksueel huwelijk uh, ergens in een koningshuis? Nee, hè? Nou, um, um, voor zover ik me kan herinneren, wel. Want oh. er is ergens een van de Grieks koningshuis of zo... dat er toch een prins was die een beetje dwars lag. Yeah. Want ik, toch, ik heb alle boeken over al die koningshuizen uitgeplozen... tot in het kwadraat. En... Uh, Um, van Duitsland en van um, allemaal die dommetjes die je in Duitsland had. En dat was Veesdag Holst en nou, al die koningshuizen, er waren wel een paar prinsen die dat wel in het geheim gedaan hadden. Ja? Maar ja, dat, dat mocht niet en dat mocht toch niet bekend worden. Die werden dan verbannen en onterfd Ach, en wat dan niet meer. Maar ja, er bleef natuurlijk nog genoeg, genoeg geld over. Ze hadden natuurlijk genoeg geld van thuis meegegeven om de staat uh -huh. door te voeren. En uh, ik voel mezelf eigenlijk ook een beetje prins, maar ja. ik ben het niet. Ik hoor Maar het. ik hoop nog een keertje daar in een van die uh, koningshuizen die er niet meer zijn. <lacht> maar die hebben nog wel al die titels. Een ouderwetse prins op de kop te tikken. <lacht> ja, dat, dat ben ik nog steeds in overtuigd, dat ik die tegen zal komen. Je moet altijd zoeken dus... in de buurt van mijn neesjes, hè? Oh ja? Ja, ze rijden paard en ze hebben mooie auto's. Ja, want ik ben bij de soms Golfclub geweest. Je kwam er alleen niet in, want ik was niet gebaloteerd. En ik reed ze altijd langs als ik naar mijn moeder ging. En toen dacht ik van: Ja, nou, uh, mama, ik ben bij de soms Golfclub geweest, kind. Maar dan moet je toch gebaloteerd worden? Ik zeg Ja, ik was, ik was al bij de kantine. En ik zat daar Prins Bernard aankomen. Maar ja, ik bedoel, die uh, reed heel hard door. Ja. En Prins Friso heb ik daar ook gezien. Maar nou, nou Marcello. Voordat je met prinses Mabel Oeh, uh, ging. Ja, maar dat was je wel... kans. <laughs> Prins nee, maar Prins was niet zo. Nee, nou, maar ik, nou, nou, ik... nou, nou, Marcello. Nee, ik wil nee, wel heel graag niet zo. Nee. Ja. In, in de adelstand vrij worden. Maar <laughs> ik denk dan, dan, moet ik, dan moet ik dus een zorgen dat ik um, een, een iemand met uh, ja. vier achternamen. Nee, ik begrijp je. absoluut, ik begrijp het belang van deze vraag. En ik ga mijn best doen om hem uh, positief te laten beantwoorden door iemand. Ja, of ik moet natuurlijk in mijn genealogie helemaal terugkomen tot in de 13e eeuw. Uiteindelijk. Of van een of andere, een of andere uh, iemand afstand. Ja, maar ik denk dat trouwen, trouwen met een prins is de kortere weg, denk ik. Dus minder weg. Ja, want, ja. maar ik geloof wel dat ik gereïncarneerd ben uh, van een of andere koningshuis. Van Habsburgers of de Bourbons. Of het Engelse Koningshuis. Ik denk toch wel dat er een verband moet zijn. Ik heb ook dat Want... gevoel. Ja. ja. Bij jou dan hoor, niet bij mezelf. Marcello, ik ga mijn best doen. Ik spreek je binnenkort over je optreden. En ik ga nu op zoek naar een prins bedankt. op een wit paard voor je. Nou, het hoeft niet direct, maar, nee, maar... ik ben wel nieuwsgierig. Binnen nu hoe... in een jaar of drie. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ik laat je wel. deze op een maandje of twee hoeveel ik ben met de voorbereiding. Ja, ja. hou me op de hoogte. Ja, ja. Oké, okay. doeg. Prinses Princess van de Spindokters, naar van de vraag van de Marcello. Ja, die wil eigenlijk gewoon weten of er nog ergens een prins voor hem te vinden is. Maar die wil ook weten of het mogelijk is om uh, prins te worden door met een prins te trouwen. Prachtige vraag. Of graaf, door met een graaf te trouwen. Of um, hertog, door met een hertog te trouwen. 0800 als je het weet. Uh, Arthur wil weten wat het verschil is tussen zeep, shampoo en conditioner... Uh, John wil weten waarom het schoonmaken van zijn waterkoker met schoonmaken zijn van invloed is op uh, de kooktijd van het water. En René wil weten hoe zijn auto, die aan een sneeuwvlokje laat zien als het glad is, weet dat het glad is. 0800-1121, als je het antwoord weet. Even kijken, want er zijn nog steeds twee vragen uit uh, eerdere uren die niet beantwoord zijn. Hoe is het bij het IJsselmeer met het kruiende ijs, wil Henk graag weten. Dat moet toch iemand weten. 0800-1121. En Erik wil weten hoe die gekleurde sliertjes in doorzichtige knikkers komen. 0800-1121. Jeroen. Ja, nou, die laatste vraag kan ik wel beantwoorden. Oh, dat vind ik echt heel fijn. Uh, de knikkers worden gemaakt bij de firma Vacor in Mexico. Hé, hey, potdikkie. Vandaar yeah. komt het Mexicaantje waarschijnlijk af. Oh, daar kan ik niet even naartoe dus morgen. Nee, nee. Jammer. En het, is, uh, het maken van het is eigenlijk heel simpel. Want uh, je weet hoe je je hakballetjes maakt. Gewoon twee schijven tegen elkaar in te draaien. Huh? Ik oh! Ja. Met je handen, zeg maar. Je twee tegengestelde bewegingen maken, dan krijg je balletjes. Oh ja. Maar het is zo dat je glas gaat smelten. Ja. Dat is zand en soda en andere te grondstoffen. Die breng je naar een uh, 1500 graden. Daarna koelen ze langzaam af richting 800, 700 graden. Dan gaan ze in een lange stroom naar beneden toe. En dan worden ze afgeknipt zoals stroobabbeltjes. Dan vallen ze op uh, een schijf. En die schijf gaat tegen elkaar indraaien tussen twee schijven in. En dan worden het langzaam knikkers. En dan rollen ze naar beneden in een gootje En dan komen ze in de oven waar ze spanningsvrij gegooid worden. Wauw. Dat, dat is heel simpel eigenlijk. Maar hoe komen die kleuren er nu in? Hè? Dat ja. is de vraag. Ja. Nou, tijdens het uitstromen naar beneden toe, wordt er van bovenaf voor de kleuren geïnjecteerd. In het uh, stroopregel glas. Dus er gaat een continue stroom, streepje glas rood, groen, blauw mee. En dat als het geknipt wordt, dan... Is het, uh, uh, dan wordt het glas eigenlijk uh, in een babbetje geknipt. Dan worden ook die kleuren waarmee beetje naar elkaar toe gedraaid, eigenlijk uh, afgeknipt. En dan tijdens het draaien komt het zogenaamde kattenoog tot stand. Oh yeah. wow. ja. Wauw. Uh, ja, het is een heel simpel proces, maar uh, als je het ziet... ja yeah. Ja, nou ja, maar dit is ook, als je er eenmaal een fabriek voor hebt gebouwd, dan hoef je er verder niks meer aan te doen. Nee, dat klopt. Maar ze maken ook 10 miljoen per jaar. En wij zijn de grootste afnemer van knikkers in Mexico. Dus... <laughs> echt waar? Ja, echt waar. Ja, is... is het een typisch Nederlandse hobby: knikkeren? Ik denk het. Ja goed, China maakt ook knikkers, maar het meeste komt ook uit Mexico. En dat, uh, wij zijn Noord-Amerika's Noord na onze tweede, dus daar wonen ook waarschijnlijk veel Nederlanders. Wauw. Hoe weet je dat, Jeroen? Ik ben er geweest. We hebben daar die ovens verkocht. Als met, wat als zeg de, je? Wat heb je gekocht? Die ovens die daar staan, die hebben wij daarheen gezet, verkocht hebt... in het Nederland. Je hebt verkocht ovens verkocht aan de verkocht. knikkerfabriek nee. in Mexico. Ja, verkocht. Hè? Niet gekocht Ja, En dat zei ik toch? Ja, ja. ja ik had het niet goed gehoord. Wow. Ja, en die hebben we daar neergezet en dan uh, worden ze daar getest. En ja, glas is uh, een vloeistof, dus uh, je moet het uh, spanningsvrij koelen, anders dan springt het kapot. Ja, oh, daarom ik, het viel mij al op dat je zei, daar wordt het spanningsvrij gekoeld. Toen ja, dacht ik gaat van, uh, 400, uh, nee, sorry, van 520 naar 480 graden koelen. Oh ja. Heel voorzichtig dat je de spanning eruit haalt. Anders dan ga je knikken tegen elkaar, en springen ze kapot. En als ze spanningsvrij zijn, gaat dat minder snel, laat ik het zo zeggen. Maar even, Jeroen, want um, je werkt bij een, um, een overproducent. Ja. Een grote overproducent. Een redelijk grote overproducent. Dus niet, ja. niet zeg maar mijn onderhoofdje, maar een grote overproducent. Nee, echt een Ja. Dus dan op een gegeven moment er wordt er gebeld en er wordt er gezegd: uh, Hallo, het is Speedy Gonzalez uit Mexico. <laughs> Uh, we gaan een knikkerfabriek uh, beginnen. <laughs> nee, zo werkt het niet. Wij oh. zitten in de glasindustrie op de hele wereld. Oh. En ook technisch glas. En die Mexicanen hadden gehoord, omdat er vlakbij even een fabriek staat die technisch glas maakt: van hé, hey, we halen jullie die overs. Ja, en zo komen ze dan oh, in Nederland ja. terecht. Ja. En dan krijg je een aanvraag voor knikkers uh, te koelen. <laughs> nou, daar wist ik ook eens dus niets van. Spanningsvrij, hè? Is spanningsvrij, ja. ja, nee, dat is wel belangrijk, ja. want anders heb je toch een probleempje. Ja. <laughs> en het is natuurlijk, normaal doe je flessen en televisiebuizen en dergelijke vroeger en zo. Ja. Maar een knikker is anders, want die is grondig, is lastiger te koelen koelen. Daarbij moet je ook nog heel goed neerleggen op die uh, transportbanden, anders rollen ze erover uit. <laughs> dus er zijn nog wel wat... Uh... Ja, of ze krijgen een afplatting. Nou, dan heb je mooi de pest in als je daarmee dat staat klop. te Ja, door. Dat is wel handig als je op het juiste moment moet stoppen, denk ja. ik. Nee, maar dat is allemaal... Uh, nee, ze zijn niet zo zacht, hoor. Ze zijn toch wel uh, ja. gestold als ze die oven binnenkomen. Okay. Maar het uh, injecteren van die uh, kleuren, dat kan... Ja, iedere kleur kan erin geïnjecteerd worden, of die men wil in principe. Ja, ja. En, eh, want dat doen ze kattenogen, dacht ik, of niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat dan de kattenogen zijn. Maar dat ja, zou zo Ja, je kan ook kunnen. steertjes, je kunt er alles in doen. Je kunt er bolletjes in injecteren. Cool. het is, het is echt best leuk om te zien ook. En dat, ja, en dat, is, dat is een soort verf, dat kleurtje. Gewoon een kleurstof. Ja, dat is een... Ja, vroeger was het niet, maar dat mag niet meer. Het zijn al deze oh. gele. Je hebt er... Uh, ja, alle, alle kleuren worden geïnjecteerd. Ook vijf of zes kleuren, het hangt er vanaf. En uh, ja, dat... Het is gewoon simpel, het is, ja, als je het ziet. Maar ik en... wist ook niet tot ik daar kwam, hoor. Maar er is niemand in Nederland die knikkers maakt. Dan moet je echt voor naar Mexico. Ja, misschien herdenwerkknikkers. Uh, ja, nee, maar als, het, als ze ze maken, dan moeten ze bij jou een oven besteld hebben. Dat is wel duidelijk. Nee, dat, dus, dat hoeft uh, niet. Dat, dat zijn concurrenten oh. in de wereld. Hoor. dus <laughs> in Amerika, Duitsland, Italië. Dus ja, zijn er heel veel uh, grote ovenproducenten? Nou, oven veel, er zijn er wel een paar. Ja, dat is zo. Ja, maar zo per ongeluk zijn jullie natuurlijk de knikkerspecialist geworden. Nee, nee, nee. Ja, goed, oh. als je één overlevert, dan komen we er me doen uit. Je ja. had ik in drie overs want dan is de wereld één knikker geworden. Ah oh, ja. Nou, ik vind het fantastisch, Jeroen, dat je dit, dat je dit uh, vraagstuk even hebt opgelost voor me. Ja, oké. Okay. Succes verder met je programma. Het is ja. wel gezellig. Hartelijk dank, hè? Ja, goedjes. Dag. Dag. Wauw. Ria, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Nou, ik had even een aanvulling op het uh, vraagstuk knikkers. Ja. Zover als je me kan herinneren, uit mijn jeugd, Knikkers zijn van aardewerk gebakken knikkers. Oh. En de glazen knikkers zijn stuiters. Oh, dat we even de goede termen hanteren. Ja. Ja. Oh. Dat is het verschil. Maar tegenwoordig uh, is er toch niemand meer met aardewerk aan het knikkeren? Ik heb geen idee. Nou, allemaal van die hypermoderne glazen. Er komt natuurlijk ook een moment dat die gewoon van plastic worden. Dat is toch ja, ik weet het niet, maar uh, uit mijn jeugd kan ik me herinneren, knikkers waren gewoon aandewerk gekleurde knikkers. Ja. En stuiters waren echt die glazen stuiters. Met ja. al die kleurtjes er binnenin. Oké, okay. nou dan hebben we het dus over stuiters. Ik ga ik ga erop letten, Ria. Dankjewel. Oké okay, hoor. Goeiedag. Dag. Peter. Ja, dat ben ik. Oh, gelukkig. Ja, ik, ik viel wel weg van Ehm... <laughs> um, Eén uh, antwoord op uh, uh, Marcelo, onze uh, <laughs> nieuw idol. Ja. <laughs> <coughs> uh, er is inderdaad een Griekse prins geweest en uh, die is echt verbannen en verstoten. En ik weet niet wat allemaal, omdat hij met een man aanhield. Ja. Een andere prins van uh, Anhalt, die was getrouwd met Jaja Gabor. En die werd ook uh, verstoten uit uh, uh, het, uh, ja, het koninklijk... Uh, zo maar waarom zei, dan? Want ja, Jacarbo was toch geen ja, man? Ja, die had, die had veel uh, geschiedenis. Dat was, uh, oh, dat, was dat een, mocht dan niet? Jeetje, wat nee, dat, zijn we toch streng. Nee. Ja. en die is, die is verder gegaan. Die heeft een zoon geadopteerd. Ja. En dat is op zijn blad gezegd, uh, is dat uh, de grootste poil van Duitsland. <laughs> ja, en, dat, en die is dus echt in de adelstand verheven. Maar je kunt in Duitsland... Misschien is dat de... wat voor Marcello dan? Ja, en, ja <laughs> ik weet het niet. Misschien dat hij daar bij die harem kan komen. Hè? Oh, wat dan... Dat ik dat... Toch? En um, het is zelfs zo dat je in Duitsland, uh, in, um, wat was het, in Montenegro, uh, ergens uh, Jugoslavië of iets, en nog twee andere plaatsen, kun je nog een adelstitel kopen. Oh, dat biedt perspectief voor Marcello. Ja, dan moet dat concert uh, toch wel een grotere zaal zijn. Ik zou beginnen ja, moet met die... Amsterdam Arena of wat, zo. Want wat kost het ongeveer, <laughs> een adelstitel? <laughs> Ik denk dat je dan een half miljoen kwijt bent. Ja, dat is wel even een investering, maar dan heb je ook wat. Ja, dan heb je het. Ja, of, of misschien aanmelden bij de goede doelen van de postcode Loterij, wie weet. Ja, de, maar de kans dat je dat wint, is uh, grof, uh, ik geloof dat de kans groot is. Nee, als, de, oh. als, als goed doen. Oh, dat je goed doet, dat oh, de mensen ja. in je gaan investeren. Ja, maar dan kun je misschien beter gewoon een rekeningnummer openen en uh, flink uh, help, ja, help ja, Marcelo sorry. in de adelstand. Ja, precies. Nee, ik, ik <laughs> voor, de mensen, voor de mensen die niet kapot zijn van zijn muziek. Nou, dat, het zijn allemaal nog opties voor de toekomst. Ja. Maar ik hoor bij jou, uh, Peter, uh, veel kennis over het Koningshuis. Hoe komt dat? Uh, nee, geschiedenis. Ik weet heel veel van de geschiedenis. Gewoon dus, alles. Uh, ja, het geschiedenis uh, fascineert me enorm. Dus je moet met jou nooit triviant spelen? Uh, nee, inderdaad. Oh ja. dat, is, dat is ook achterhaald, want iedere vraag gaat over de nazi's en, en uh, Adolf Hitler. Echt waar? Ja, kijk maar eens goed naar bij een tribunspel. Ja, ga ik, ik eens checken, zo. inderdaad. Hmm, interessant. Nou, uh, volgende... oh ja, op die meneer uit uh, Curaçao uh, ja. met de kapper. Oh ja, ik heb even met, met haar... Ik vraag me af waarom dat er bij een kapper altijd uh, boeken liggen met plaatjes... terwijl je naderhand toch verschut naar buiten gaat. <laughs> Gevind. Nee, maar toch... niet iedereen gaat voor schud naar buiten. Ik vind het <laughs> altijd vreselijk. Je weet dat als je bij een kapper bent geweest, dat je twee dagen lang niet buiten moet komen. Nee, en... dat geldt echt alleen voor jou Peter. Nee, dat geldt voor heel veel mensen, geloof me. Maar... Of, of, of je hebt ze echt fijn Ik heb het één keer gehad. Ik moest heel snel naar een kapper. En toen was er in een uh, café was een soort uh, artiestenmiddag uh, hier in Romond En uh, er waren dus echt kappers waren artiesten. En ik moest naar de kapper, dus ik gaf dat meisje een tientje. Nou, die heeft, die heeft me perfect geknipt. En uh, ik heb die nooit meer gezien. Je kunt het meisje uit. nergens meer vinden, ja. ja nee, ja, nee. Ja, ja. Dus de oproep ook nog. En dan, <laughs> en dan uh, over, het, uh, over die artiesten die uh, verslaafd raken. Ja. Ik weet niet of de naam uh, Andreas van Kuik jou iets zegt. Andreas van? Kuik. Nee. Uh, zegt de naam Colonel Parker je iets? ja. Was dat kolonel Parker? Heette die ja, Andréus van Koe? Ja, en die kwam uit Nederland, uit Arnhem. Ja. En um, die heeft in een biografie geschreven dat uh, wanneer je een uh, artiest altijd voor je wil houden, moet je hem afhankelijk maken. En hij deed dat altijd zo'n beetje af van ja, afhankelijk van het publiek en afhankelijk van auto's en mooie vrouwen. Maar uh, door, je kunt tussen de lijnen doorlezen dat je uh, Elvis Presley daadwerkelijk ja. afhankelijk maakte van uh, uh, pillen en uh, uh, drugs en allemaal zoiets. En het is natuurlijk ook logisch, want er gaan miljoenen om. Dat is geen, dat artiest, uh, die artiest is op dat moment een bedrijf. En als dat bedrijf jou gaat lopen en een andere uh, contractant zoekt, dan heb je een probleem. Ja. Dus wat is er gemakkelijker om iemand uh, afhankelijk of gefugig uh, te maken... Door hem uh, verslaafd te maken. Want dan ben je niet alleen zijn manager en steun en toeverlaat, maar ook uh, de dealer met uh, het lekkere spul. Mm. En we hebben dat oh, Dries van Kuiken werd hij genoemd. Ja, hij, hij heet, hij heet officieel Andreas. Andreas, dat wist ik niet. Ja, zo. en dat scheen ook een alias te zijn, want uh, hij, hij is uh, uh. Uh, verwikkeld geweest in een moord in de buurt van, uh, uh, van Arnhem. Ja, dat is uh, rare toestanden hè, met hem uh, uh, geweest. Ja, ja, heel, heel. En hij, hij, ja, het was een uh, meester in zijn vak, huh? als manager. Hè? Dus uh, hij was echt grandioos goed, want hij heeft van Elvis Presley toch wel, ja, uh, ik kan zeggen, de king of rock and roll ja. uh, gemaakt. Maar ja, Elvis Presley zelf, die kon ook wel wat. Tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, er zijn genoeg mensen die, uh, die het potentieel hebben. Yeah. Maar als ze de foute begeleiding hebben, en dat was wat die ene man uh, straks ook zei dat uh, kinderen die wel allemaal sterren worden en allemaal zoiets... maar als die in de handen van de foute mensen komen... dan heb je als ouder toch een groot probleem. Ja, maar het gekke is dat het toch wemelt van de foute mensen... die wel ouders weten te overtuigen dat ze het goed voor hebben. Raar blijft dat toch. Zeg, nou, uh, Peter? Ja? Uh, waar, waar kom jij vandaan? Want ik hoor een licht zuidens accent... Ja, ik, ik, ik kom uit roermond. Oh ja, het roermond. O ja, uit roermond. Want uh, kan uh, onze Marcello dan niet gewoon trouwen met een prins carnaval? <laughs> ja, dan wordt hij, hij inderdaad uh, in uh, de Raad van Elf opgenomen. Dat, ja, Is dat, maar als, wat gebeurt er met de vrouw van de prins carnaval? Uh, er wordt altijd voor gezorgd, daarvoor heeft de prins twee adjudanten. Oké, okay, en is dat ook een nee, nee. prinses dan? Ben je dan prinsescarnaval? Uh, nou, de, de, bij ons is het uh, feitelijk uh, prinscarnaval is uh, traditie. En prins en prinses, dat is echt iets wat uh, boven de Moerdijk... of uh, boven de Grote Rivier ervan gemaakt is geworden. Ah, oh, oké. Okay. Uh, wat bij ons wel heel erg is, dat is de boerenbruiloft. Oh ja, maar daar kunnen we nu niet op ingaan, want we gaan naar het nee, nieuws. Nee, nee, tuurlijk. Dankjewel, Peter. Ja gedaan. Prettige avond. Oké, okay, blijf bellen. 0800-1121.